De president heeft voor een aanval geen toestemming nodig van het congres... maar hij zei dat hij die steun wel wil hebben. Het is onduidelijk wat hij zal doen als het congres tegenstemt. Obama noemde de aanval van vorige week woensdag in Damascus de ergste chemische aanval van deze eeuw... en een aanval op de menselijke waardigheid. Door chemische wapens te gebruiken vormt het Syrische regime... een gevaar voor zijn buurlanden, zoals Israël en Turkije... maar ook voor de Amerikaanse veiligheid, aldus Obama. Het Openbaar Ministerie heeft drie topcriminelen... jarenlang intensief afgeluisterd met microfoons. Dat blijkt uit een strafdossier dat Nieuwsuur heeft ingezien. Het gaat om Willem Holleder, Dick V. en Danny K. Er werden op afstand bedienbare microfoons gebruikt... onder meer in een kantoor, een hotel en een lunchroom. Die techniek wordt niet vaak toegepast, maar is wel legaal. Toem zegt dat het aftappen van telefoongesprekken steeds minder zin heeft... omdat criminelen de telefoon steeds minder gebruiken. In de Eredivisie heeft FC Twente thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Twente domineerde de wedstrijd, maar miste vele kansen. In de 64ste minuut maakte Van den Berg voor Heerenveen de 1-0. Pas in de laatste minuut wist Twente op gelijke hoogte te komen door een doelpunt van Bengtson. Drie andere duels in de Eredivisie zijn nog bezig. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht alleen in het noorden kans op een bui, minima tussen 8 en 13 graden.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 Nogmaals goedenavond. Laten we even een rondje langs de velden maken. Beginnen bij het 100-jarige PSV. Nog kansen gezien de afgelopen minuten, Frank Villa. <laughs> een paar. 16 minuten zijn we onderweg een hoekschop voor PSV. Een uitstekende beweging van Bruma die eerst naar binnen komt en we gaan eerst even naar Koet naar Richard. Daar wordt weer feest gevierd door de fans van Go Ahead Eagles in Waalwijk. Want het is 0-3 en weer is het Erik Valkenburg. De man van deze wedstrijd die het doelpunt maakt voor Ahead Eagles in de 64ste minuut. Weer een hele leuke aanval met Antonia zijn tweede assist. En dan is het Valkenburg die de bal onder C daar doorschuift. En zo staat het dus 0-3 in Waalwijk. Ahead Eagles, prachtig. Nou noem al die, al die kansen dan maar even Frank. Ja, daar moet er toch een keer van komen. Hoekschop voor PSV, uitstekende voorbeweging van Bruma... ...die meteen zijn tegenstander helemaal kwijt is. Hij staat bij de tweede paal helemaal vrij. Krijgt daar precies de bal op zijn hoofd. Alleen raakt hem dan volkomen verkeerd. De bal niet tussen de palen en een enorme kans verkeken. En vervolgens een minuutje later een aanval over de linkerkant. De paai diep gestuurd, die gaat niet rechtstreeks op Nienhuis af. Die notabene in plaats van richting de bal, gewoon richting zijn doel loopt. Hij geeft de pay dus alle tijd en alle ruimte om van alles te bedenken. De de Pai bedenkt het verkeerde. Hij geeft de bal voor in plaats van dat hij hem in de korte hoek of de lange hoek legt. En daar waar hij hem voor geeft staan twee kambuurverdedigers nog te wachten op de paas. Die eventueel misschien wel zou kunnen gaan komen. En De Pai geeft hem inderdaad en daarmee... Twee enorme kansen voor PSV om zeep geholpen. Het houdt zo dat kambuur dat hier nog altijd op 0-0 staat. Roland de van der Geer wacht tot uh, het voetbal leuker wordt... dan de sierlijke gazelles langs de zijlijn. <laughs> ja, dat doet hij steeds, de uh, grensrechter. Hij loopt uh, met elke aanval mee, dus het is genieten geblazen. 1-0 na 64 minuten. Mauri Stijn heeft de ADO wel inge ingegrepen. Heeft zijn vleugelspelers naar de kant gehaald. Gaurier en Cabral. Vervangers zijn Michiel Kramer, die speelt nu al spits. En Esayas, die uh, speelt aan uh, de linkerkant. Kijken of dat veranderingen gaat aanbrengen in het spel van ADO. Die is 1-0 voor Herakles na 64 minuten. En de U.S. Open met Marcella Mesker en Nadal. Ja, Nadal heeft die uh, eerste set gewonnen met 6-4 van de Kroaat Ivan Doudik. Die moet nog eventjes door. Het gaat daar natuurlijk om drie gewonnen sets. En op dat andere grote stadion, daar speelde Victoria Azarenka. Nou, ze heeft zojuist uh, die partij eindelijk gewonnen. 2 uur en 40 minuten had ze nodig tegen Alizé Cornet, de nummer 26-geplaatste Française. 6-2 werd het in de derde set. Uh, je kan zeggen, ze zit er lekker in, in het toernooi. Ze heeft aardig wat uh, uurtjes gemaakt. Speelde goed, was een goede partij. Ze heeft in ieder geval een uh, mooie test gehad. Azarenka nu door naar de vierde ronde. En daarin speelt ze tegen Anna Ivanovic. Want die won van de jonge Amerikaanse McHale. Eén verrassing nog in het vrouwentoernooi. Petra Kvitova, de zevende geplaatste Tsjechische. Een voormalig wimbledon kampioen. Die verloor kansloos van Alison Ritter. Fisk, ook een jong Amerikaans. Oh. Kvitova bleek een beetje ziek te zijn, horen we achteraf. Well we Maar Talking Heads, on the road to nowhere. PSV Cambuur, 0-0, Frank Wierleit. 23 minuten onderweg, Nienhuis gooit uit. Doet dat in de richting van Ritzmaier. Ritsmaaier probeert dan veldballen te bereiken in de diepte. Glijdt, veldballen glijdt weg en dus neemt PSV over via Park. Op de helft van Cambuur zijn we al beland met Maher. Park aan de rechterkant en dan gaan we opnieuw naar Richard. Daar wordt het jawel 0-4. Een penalty nu ingeschoten door Marnix Kolder. Zijn vierde goal van dit seizoen in de 70ste minuut. En wat verrast dat go Ahead Eagles dan toch dit seizoen in de eredivisie. go Ahead dat gaat zich na vanavond gewoon melden in de subtop van de eredivisie als promovendus. Nog eens kijken naar die strafschop in de herhaling. Keeper Seda in de verkeerde hoek gestuurd door die ervaren centrumspits van go Ahead Eagles. De 32-jarige Marnix Kolder. Hij brengt co Ahead eagles dus hier in Waalwijk op 0-4. En hey, jij dan weer Frank, PSV Cambuur. 24 minuten onderweg. 0-0 is het nog. PSV inmiddels wel stevig het heft in handen. Maar Cambuur uh, toch bij Vlagen nog wel aardig in balbezit. Kansen zijn alweer even geleden. En nu zeker als Hemme de bal breed legt op uh, El Macrini. Maar dat over de middenlijn heen doet. En El Macrini staat er toch echt twee meter voor op de helft van PSV. Dus die heeft geen schijn van kans om die bal nog binnen te houden. PSV mag gooien en Balant uh, zo met ballen al bij uh, Bruma die uh, Wijnaldum inspeelt. Wijnaldum met een mooie volley nog dichtbij de openingstreffer... Mooie volley van een metertje of twintig. Maar uh, centimeters naast de goal van Nienhuis geschoten. En PSV gaat aanvallen over de rechterkant met Park. Die uh, legt de bal in het centrum neer. Locaria die is opvallend onzichtbaar tot nu toe. Want PSV valt wel aardig aan. Maar Locaria is echt een eindstation. En daar is de bal eigenlijk nog niet of nauwelijks geweest. Ook deze van Park komt bepaald niet aan. Nienhuis neemt over. Hemme pakt dan hem goed op. Dat is een uitstekend aanspeelpunt daarvoor in bij Cambuur. Legt de bal ook lekker weg nu bij Elma Crini aan de rechterkant. Komt de voorzet in één keer. Met de eerste Palu Koki. Maar uh, daar is ook Bruma, die schiet de bal dan over de achterlijn. Dat levert de ploeg uit Leeuwarden in Eindhoven een hoekschop op. En uh, dat is een, een zeldzaam genoegen voor Kambuur. Uh, dat uh, daarmee dus weer een mogelijkheid heeft om uh, gevaarlijk te worden voor de goal van Zoet, De international, een van de vijf internationals in dit uh, jonge PSV. Met daar onder andere dus bij uh, Bruma Willem Schaars. Die is niet meer zo jong, maar dan toch wel international en aanvoerder natuurlijk. Wijnaldum de hoekschop uh, gaat genomen worden. Gevaarlijk is daarbij met name Lewin die daar nog wel eens wil opduiken. Veldballen kopt go goed door maar vindt dan geen uh, hoofd van een medespeler. En dus kan PSV uitverdedigen. Dat kost nog de nodige moeite via de Pai, die aan de linkerkant is beland. Legt de bal dan midden voor de goal terug. En dan is het buitenspel gefloten voor uh, Kambuur. Ik vraag me af hoe dat kan maar het gebeurt. En Higgler fluit ervoor dus dan zal het wel zo zijn. 26 minuten zijn we onderweg in Eindhoven. Het is 0-0. Dan gaan we naar de wereldkampioenschappen judo in Zuid-Korea. De halve finale in de klasse tot 100 kilogram. Henk Grol staat daar op de mat. Tegen wie, Matthijs Wijstraten? Ja, het is in Brazilië. Uh, hij staat op mat 3 hier tegen de Tsjech uh, Palek. En hij is ongeveer anderhalve minuut onderweg. staat een straf achter die uh, halve finale die hij op een uh, wel heel zakelijke manier heeft bereikt. door Niet op zijn grols, zoals we van hem gewend zijn. Normaal gesproken is hij van het spectaculaire gooien, smijtwerk. Nee, vandaag niet. Vandaag was het... Eén ding was het doel en dat is resultaat met strafjes, met, met minimale scores. Eén nou, Ippon hebben we gezien, maar dat was het dan ook wel. Op die manier heeft hij die halve finale bereikt. Hij wil maar één ding. Hij wil eindelijk eens een keer dat mondiale goud. Daar heeft hij zo vaak tegen aangehikt. In 2009 was dat in Rotterdam het geval. Toen werd hij tweede. Een jaar later in Tokio werd hij ook tweede. Nooit haalde hij goud. Hij wil dat zo graag. Dat straalt van hem af. Zijn kop staat op strak. We hebben inmiddels twee minuten achter de rug nog steeds die straf op de naam van Henk Grol. een lichte achterstand dus, maar nog drie minuten te gaan. We gaan naar Ronald van Geer bij Heracles tegen Ado. kan er nog maar tien zijn bij een ene voorsprong voor Heracles tien bij Ado Den Haag. Want Malone in korte tijd twee gele kaarten, eerst een overtreding. Die die uh, maakte waar hij uh, een gestrekt been overigens, waar hij uh, een gele kaart voor kreeg. En even daarna een aanval van Heracles over de linkerkant, waar uh, Linse uh, Davidson wegstuurt. En dan, ja, als je bleef kijken naar uh, Linse, dan zag je dat hij mee wilde met die aanval. Maar Malone hem naar de grond trok. Kamphuis zag dat. Zag dat denk ik met name omdat Linsen naar de grond ging. Ja, dan staat daar geen andere straf op dan een gele kaart volgens Kamphuis. En twee keer geel is rood. Dus krijgt Ado het nog extra zwaar. Nu met tien man de rechtsback eruit. Dat betekent dat er wel wat om... omzettingen zijn nu bij Ado. Waar ja, volgens mij Holland nu de laatste lijn speelt. En Suiverloon als rechtsback optreedt. En Herakles kreeg in die fase ook nog eens een hele goede kans. Via Rosheuvel de aanval over de rechterkant. Hij legde de bal terug. Nou, via via kwam hij bij Rienstra. Die had eigenlijk de hoek voor het uitkiezen. Maar koos uiteindelijk voor de handen van Coutinho. Waardoor het nog altijd maar 1-0 staat. Kankas Kolka is nieuwe man bij Herakles. In de spits, Tanane die verder geen potten ook. Omdat hij maar eens te gebruiken heeft kunnen breken. Uh, is naar de kant. Hier is Kankas Kolka, die Russische vin Legt de bal aan de linkerkant bij Lintzen. Rienstra dan. ...bij de linkerpunt van het strafschopgebied. Kankas Koka is nog verder naar links uitgeweken. Geeft hem weer terug aan diezelfde linkerkant aan Linsen. Die dreigt nu richting Zuiverloon. Gaat binnen door. Krijgt daar hulp van Duarte. Die legt die bal nog voor. Maar dan is het ook buitenspel voor de speler van Herakles. En mag Ado dus in het eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Daar heeft Ado haast mee. Logischerwijs, het staat met 1-0 achter. Met nog maar 17 minuten te spelen. En heel veel is er nou niet gebeurd in deze wedstrijd. Het is vooral slordig nu aan beide kanten. Want echt uitgespeelde mogelijkheden worden door Ado en Herakles niet gecreëerd. Behoudens dus dat moment van Rienstra van net. Koenders heeft de bal namens Herakles. Stuurt in één keer weer Rosheuvel de diepte in. Kijk of dit wat kan worden. Nee is het antwoord, want de bal gaat via de Herakles aanvaller... ...via zijn hoofd over de zijlijn. 1-0 met uh, nog 16 minuten. Terug naar Rio, na Matthijs Westraat bij Grol tegen Krapalek. 1 minuut 23 nog op de klok en Henk Grol staat nog steeds. 1 straf achter. Inmiddels heeft hij er 2 op zijn naam, maar ook de Tsjech heeft er eentje. En het grondgevecht is nu gaande. Het is spannend hoor. Het is niet mooi, het is niet spectaculair. Het is enorm spannend. 1 minuut 10 nog te gaan. Bondscoach Maarten Arens kijkt van de kant toe. Een tikkie bezorgde blik. Hij gaat er nu bij staan. Het is, het, ja, het is een beetje rommelig, chaotisch. Het is, wat ik al eerder zei, niet Henk Grol. Henk Grol is normaal van het gooien, van het smijten. Het is spectaculair. Niets van dat alles. Hij is maar op één ding uit. Hij wil gewoon die, die eindstrijd bereiken. Nu nog één minuut 7 te gaan. De scheidsrechter heeft maar tegengegeven en nu wordt hij weer verder gegaan. De Tsjech ja, is ook niet echt overtuigend bezig. De mannen zijn duidelijk elkaar aan het aftasten. Het gevecht om de pakking. En dan heel voorzichtig het veegwerk, het, het voetenwerk, het aftasten. Ja, geen risico's nemen. Minder dan een minuut nog te gaan. Maar ja, voor Henk Grol, hij moet nu wel. Hij moet nu risico's gaan nemen. Want met deze stand, dat zijn de nieuwe regels. Met twee straffen vreemd, daar gaat hij. En het is Ippon! Ippon voor Henk Grol. Hij is naar de finale. Henk Grol, hij doet het! Hij schreeuwt het uit. Maar het aarde wordt gek. Het hele Mark Nazinu gaat op de stoelen staan. Want het is spectaculair wat hij doet. Het zat er totaal niet in. Het was een, een matte pot. Het was op strafjes, het was niet spectaculair. Het was eigenlijk niet om aan te zien. En ineens is daar. Is daar de actie van Henk Grol. Hij doet het. Hij gooit de check op zijn rug. En die blijft nu ook uh, ja, een soort van versuft op zijn knieën zitten. Hij kan het niet geloven. En met nog 43 seconden op de klok dacht hij dat hij het wel zou gaan halen. Hij stond toch een straf voor. Dat moest dan wel goed komen consolideren. Maar nee, niks daarvan. Henk Grol, Hij laat toch wat van die oude Henk Grol zien. Dat doet hij dan op het juiste moment. Met 43 seconden op de klok. Flikt hij het? Hij doet het. Hij plaatst zich voor de finale. En dat zal zijn over een goed uur hier in het Marca Voor de ogen van ongeveer 10.000 toeschouwers. Henk Grol is na de finale van het WK hier in Rio de Janeiro. PSV kan buur, Frank Wieluid. 31 minuten onderweg, het is nog 0-0 en het gezicht van Rietsmeijer, nadat hij heel dicht bij de openingstreffer was voor Kambuur sprak boekdelen. Hij scoorde toch bijna tegen zijn oude club, tegen, tegen zijn eigenlijke club kun je beter zeggen, op de dag dat ze 100 jaar bestaan. En hij keek erbij en dacht, hm, misschien is het maar goed dat ik dat niet gedaan heb. Bij Nalden vrommelde de bal uiteindelijk nog maar net naast zijn eigen doel na een prima uitbraak. Van Kambuur over de rechterkant. Lekker paasje van, van El Macrini. Op uh, Lukoki die zijn tegenstander voorbij sprint. De bal voorgooit. Wijnaldum zit er dan als eerste aan. Maar die weet zich geen raad met die bal recht voor de goal. Vijf meter voor zijn eigen doellijn. En die denkt dan, nou ja, frommel of frommel En hij had geluk. Hij frommelt hem net naast. En uh, daar kwam uh, Ritsmeijer en PSV dus misschien wel goed weg. Althans, als we het gezicht van Ritsmeijer goed gelezen hebben, dan kwam ook Ritsmeijer daar wel aardig weg. Want hij had dat volgens mij liever niet gedaan, die goal gemaakt op uh, zo'n moment. Nu uh, uh, Kambuur in uh, de aanval via Nienhuis, de doelman. Wordt onder druk gezet, dus moet die bal uiteindelijk lang in ieder geval naar de zijlijn. Dat gebeurt uiteindelijk ook. Lukoki probeert de bal over Willems heen te koppen. Dat lukt wel, maar dan moet hij er zelf nog langs. Alleen loopt hij dan in eerste instantie de verkeerde kant op. Duurt het te lang. Hendriks pikt op voor PSV. Dat dan weer kan opbouwen vanaf de eigen helft. Maar Cambuur kruipt bepaald niet heel ver terug de eigen helft op. En dus is voetballen voor PSV een precisieklusje geworden hier vandaag tegen Cambuur. Tot nu toe in ieder geval Schaars heeft wat ruimte op het middenveld. Niet zo heel lang, want voor je het weet... Heeft hij daar al een tegenstander in zijn nek. En dus moet die bal breed in de buurt van de paaien terecht gaan komen. Daar komt die bal ook. Alleen wint die het duel niet aan de zijlijn. En verliest Hendricks nu ook het duel. En gaat Bakker achter de bal aan. Die is niet eerder bij de bal dan dat Bruma het is. Die moet opnieuw richting de zijlijn aan de linkerkant voor PSV. Roeit dan de bal naar voren. Levert daar zomaar in. El Macrini in één beweging die bal door. ...naar uh, veldballen. Nee, Ritsmeijer is dat volgens mij. Die probeert hem te bereiken. Dat lukt allemaal niet. Weer zit Elma Krini er dan vervolgens tussen als PSV probeert uit te verdedigen... ...via Willems. En dan lukt het uiteindelijk wel via een uh, mooie actie... Van Maher en Park. En dan is er uiteindelijk ruimte aan de linkerkant bij Depay. Eventjes ruimte om te voetballen. Park nog maar weer eens ingespeeld. Er is heel weinig nu uh, plek om daar de bal rustig rond te gaan tikken. En dus de andere kant maar gezocht. Via Wijnalden, Bruma die mee opgeschoven het middenveld uh, naar het middenveld is. En Depay die het overstapje maakt voor Maher om uh, wat ruimte te krijgen voor het schot. Dat ru de ruimte is er niet. Lewin. Stapt op tijd uit, dus moet PSV achteruit. Het is echt een soort breiwerkje geworden. En het is niet het makkelijkste breiwerkje. Het is niks voor beginners in ieder geval wat je hier kunt gaan doen. Bruma. Die uh, het middenveld opnieuw uh, in, inloopt. Uh, dwarsgezeten daar door Bakker en PSV. Ja, het uh, zoekt zich suf naar het gaatje in de defensie van Cambuur. Uh, maar vooralsnog is dat heel erg lastig te vinden. We zijn 34 minuten aan het voetballen. En Cambuur houdt het keurig vol 0-0 in het Philipsstadion. Dan gaan we naar Waalwijk. Richard, je hebt de hele tijd verteld hoe goed Go Ahead is. Maar hoe slecht is RKC? Bakken die er helemaal niks van? Nee, die bakken er echt heel erg weinig van. Ze hebben het in de tweede helft nog wel gesproken. Probeert met uh, twee spitsen. Dan wordt het allemaal wat uh, opportunistischer. Ik zag ook de thuiswedstrijd dit seizoen tegen Vitesse. Nou, Dat was echt een uh, wereld van verschil met uh, deze avond. Toen 4-2. Nu 0-4 tegen go Eagles. Dat inderdaad gewoon heel erg leuk voetbal speelt. Laten we daar vooral maar de nadruk op leggen. Maar het zal een flinke tik zijn voor RKC. Zeker in het eigen stadion. En ik zie al aardig wat mensen die zeggen... Uh, tot ziens ik ben weg alvast. Want uh, het was gewoon een beroerde avond... voor uh, de ploeg van Erwin Koeman. Die twee jaar geleden... ...nog samenwerkte bij FC Utrecht met Fouke Boy. De succesvolle coach nu van go Ahead Eagles. Toen bij Utrecht was Boy daar de technisch directeur. Raakte gebroeierd met Erwin Koeman. Zijn geen echte vrienden meer. Maar het is natuurlijk vanavond hier in Waalwijk de avond van Fouke Boy. Het is ook zijn succes. Vorig jaar een mislukt avontuur in België bij Cerkel Brugge. Ontslagen dus ook als technisch directeur het jaar daarvoor bij FC Utrecht. Maar nu meldt hij zich met go Ahead Eagles toch echt in de subtop van de eredivisie. Terwijl Bo Guell de invaller in de tweede helft, de Fransman aan de kant van RKC, de bal nu van dichtbij ook overschiet. Het paste in het beeld van RKC vanavond in deze thuiswedstrijd tegen Goehe Eagles. Met een prachtige hat-trick van Erik Valkenburg en de 0-4 vanaf de stip van Kolder. En dat is de stand na 83 minuten. Herakle staat met 1-0 voor, maar ADO heeft dus nog steeds kans op een punt. Of misschien zelfs wel meer, Ronald van der Vier. Nou, zeker. Zeker als je ook kijkt naar het verleden van, uh, van ADO. Het is inderdaad nog 1-0 na 81 minuten. Uh, ADO stond natuurlijk op 1-1 tegen NAC. Toen ging verdediger Zwets in de 93ste minuut in de fout. En boekte ADO de enige overwinning van dit seizoen door toedoen van Zwert en Michiel Kramer die nu ook in het veld staat. Maar ik kan er niet echt zeggen dat ADO heel veel uh, kansen creëert en heel erg gevaarlijk is. Iraklis daarentegen had net weer de mogelijkheid om iets te creëren via een uitbraak, via Rosheuvel. Eigenlijk hoefde hij de bal alleen nog maar vanaf de rechterkant in de as te spelen. Daar waar Duarte stond te wachten en die had dan echt wel een doelpunt gemaakt. Maar net als al heel veel pases in deze wedstrijd dat was de paas van Rosheuvel tekort. En omdat er zoveel soorten en, en zoveel tien, fouten in zitten komt men eigenlijk... Beide kant, aan beide kanten. Niet tot aan acceptabel en aanvaardbaar voetbal. Dan is het echt niet geniet. En is de spanning die heel veel vergoedt. Nog 8,5 minuut. En het is nog altijd 1-0 voor Herakles. Met de bal aan de voet van Pasveer. Terwijl Rosheuvel is vervangen door Thomas Bruns bij Herakles. En Davidson de bal krijgt. Gaat richting de middenlijn aan de linkerkant. Gaat het maar eens lang proberen. Rosheuvel staat te wachten. Bruns ook. Bruns het eerste wel met Meijers, dat wint hij. Dan moet hij de bal in tweede instantie ook meenemen. Neemt hij met de hand mee, zo leek het. Maar dat is niet gezien door Kamphuis. Meijers moet verdedigen, speelt de bal tegen Bruns aan. Over de achterlijn en een doeltrap voor Coutinho. Die daar logischerwijs, na bijna 82 minuten en dus nog maar 8 minuten op de klok, heel erg veel haast meemaakt. Nou ja, ook niet heel veel, omdat hij eigenlijk geen afspelmogelijkheid ziet. Dan maar lang. Want je kunt altijd gokken op de lengte van Michiel Kramer. Wordt niet bereikt. Daar zit Koenders tussen. Hier raakt les net weer over op de middenlijn. Met Kwanza. Balletje naar Duarte. Die twijfelt dan iets te lang. In de middencirkel wordt afgetroefd door Holla. Maar Ado moet wel weer naar achteren. En uiteindelijk via Wormgoor gaat de bal naar Coutillo. Coutillo weer terug naar Wormgoor. De andere centrale verdediger. Het is nog 7,5 minuut. Het doelpunt viel na 30 minuten. En daarna is er eigenlijk niet zo heel veel te beleven geweest in het Polmanstadion. Misschien zit de venijn in de absolute staart afwacht. You see a tale is told through ages old war inside your heart. Chips and chains and broken ways were falling from the start. On beaten seas we roll, and heaven knows the storm inside a lie. With wooden beams and wire seams that run behind our eyes. And say, what like, have you kept and sold through chains of gold The savings in your heart A wiser man, he understands What's kept inside a pot Can you feed it all Can you feed it all Oh, and you gotta get it out of the cold Follow the reasons I never were told And you gotta get it out of the war Follow the bloody of what it could be, given the glory the others have seen. And the colors on the edge of our eyes cover the whiteness of in the inside. Six seasons came and tried and froze and fried and burnt our bridges down. And broke the four white holes and checkered stores and pride. And rolled around from the free, the free, the south, the east, the piper and the pie. The four black birds had never heard of reasons Start to lie. Can you feel? You feel it all, oh, and you gotta get it out of the cold. Follow the reasons that we never were told. And you gotta get it out of the wall. Follow the blood and the bone and the all the promises of what it could be. Giving the glory, the others the see, and the color on the edge of the rise, all of the whiteness. Of the Dat was Philadelphia Man All Ries Men Friday. Richard van de Maarde bij RKC Go Ahead Eagles. Eeretreffer voor de thuisploeg voor RKC. Het is 1-4 geworden. Doelpunt van invaller Denzel Slager. Goede bal in de diepte gespeeld door Jongsleger. Overstapje van Joachim Schenk was te laat. De verdediger van Goed en Slager met een subtiele prima voetbeweging. Passeert hij keeper Room. En zo staat het in de 88ste minuut van dit duel in Waalwijk 1-4. Drie goals van Valkenburg. De 0-4 vanaf de strafschopstip van Kolder. En vervolgens dus invaller Slager voor waarschijnlijk de laatste goal van deze wedstrijd. Want heel veel valt er niet meer te genieten in de laatste minuten van dit duel. Dat vrij eenzijdig was. Jongsleken nu nog een keer met een hoge bal richting Bogel. Die kop door naar Joachim. Maar daar is Room, de doelman van Ahead Eagles, ook begonnen. Dit seizoen aan prima keeperswerk bij Gohead. En dat elftal van Fookaboy, dat ziet er gewoon goed uit. Met Overgoor de uitblinker naar mijn mening op het middenveld. Kolder die daar als centrumspits voorin altijd balvast is. En Vriends de leider achterin. Ook iemand die veel coacht en continu aanspeelbaar is in de ploeg van Foukeboy. Nu is het weer Rome met een lange bal natuurlijk richting Kolder. Er is ook volop gewisseld aan de kant van Gohead Eagles. Schrooien is erin gekomen, Lamboy en Godé voor de laatste minuten die wegtikken in het Stadion. een flinke tik natuurlijk voor RKC dat het seizoen toch aardig was begonnen met vijf punten uit vier wedstrijden maar dit is een, uh, ja, een, een mokerslag toch in eigen huis als je zo onderuit gaat tegen Go Ahead Eagles dat vanavond heel erg onbevangen en fris heeft gevoetbald 1-4 we zitten in de slotfase van deze wedstrijd hoe lang nog in de eerste helft in Eindhoven Frank Wieluid? Uh, we zitten in de 42 42 minuten dus er zijn nog drie minuten te gaan officieel dus zal wel een klein beetje bijkomen, maar uh, niet zo gek veel, denk ik. 0-0 is het nog en dat doet uh, Cambuur prima. 1 uh, tegen 1 koppeltje zo op het middenveld. En uh, de koppeltjes die eventueel wat zouden kunnen bedenken. Maher en uh, Wijnaldum zijn dat aan PSV-kant. En uh, Wijnaldum wordt steeds uh, dwars gezeten door Ritsmeijer, De huurling van PSV bij Cambuur. En uh, uh, Maher is uh, steeds uh, de klos als Elma Macrini in de buurt is. Die uitstekend speelt daar controlerend op het middenveld vandaag. Bij Cambuur. Uh, de enige die af en toe wat ruimte krijgt, is Schaars. Die heeft nu ook de bal. Park legt hem dan uh, breed op Brenet. Brenet, nee, het is uh, niet Brenet, maar uh, de pay. Die is overgestoken. Die probeert een kapbeweging. Dat lukt niet helemaal. Dan kan Cambuur eruit komen. Op de counter voorop gegaan, daar uh, door Veldballen. Uh, en uh, Drosten die erachteraan komt. De counter is eigenlijk al stopgezet door Cambuur zelf. Dat gewoon liever voetbal dan uh, countert blijkbaar. Hemmen is namelijk niet voorin te vinden. En dan heb je geen, uh, geen eindpunt. Uh, iemand die een goal kan maken, blijkbaar. En dan denken ze even wachten op uh, Hemmen. Het is te lang wachten. PSV neemt intussen de aanval gewoon over. De paai in de middencirkel levert opnieuw in. Hij speelt... Uh, niet zo geweldig geeft te veel balverlies de linkeraanvaller van PSV in deze eerste helft. Tot nu toe hemmen nu luchtduel aangaan met Bruma. En uh, tot nu toe is dat steeds zo dat als er duels worden uitgevochten... en het gaat een beetje fysiek, dan kiest Higgler voor uh, de vrije trap voor PSV. In uh, 9 van de 10 gevallen heeft hij daar gelijk in. Want af en toe lijkt het wel een beetje Amerikaans voetbal... wat Cambuur uh, hier loopt te doen met al die blokken die ze gezet hebben. Park is al een keer of drie het slachtoffer geweest. Die kan wel wat hebben blijkt, want die blijft maar gewoon gaan... Hier uh, Zuid-Koreaan aan de rechterkant. Brenet nu daar uh, ook aan de rechterkant voor PSV. En balbezit Schaars. Balletje even achteruit naar Bruma. In de middencirkel is dan vervolgens Hendricks uh, aanspeelbaar. En Schaars loopt dan uh, weg uit de dekking. Moet nu uh, daar opgevangen worden door... Uh... Ritsmeijer gaat de bal breed. El Macrini zit er dan goed tussen. Die raapt heel veel balletjes ertussen uit. En nu doet Ritsmeijer dat voor uh, Cambuur. En kan uh, de ploeg uit Leeuwarden gaan counteren. Dat doen ze via veldballen. Diep Lukoki, die is spel. Inderdaad, uh, was iets te enthousiast opgestoomd op de helft van PSV. Trapt dan de bal de tribune in. Dat is een standaard gele kaart. En die gaat hij dan ook krijgen. Want Higler is dol op standaard gele kaarten. Die duidelijk uh, gewoon volgens uh, de regels zijn. En deze wordt dan ook keurig netjes uitgedeeld aan Lukoki. Het is de tweede gele kaart van de wedstrijd. De tweede ook voor Cambuur leoard Ritsmaier Kreeg eentje eerder voor een blok gezet op Park. We zitten tegen het einde van de eerste helft. In de allerlaatste speelminuut van de eerste helft. Het is 0-0 in Eindhoven. Richard van der Maarden zag veel doelpunten in Waalwijk. Ja, leuke wedstrijd aan de kant van go Ahead Eagles natuurlijk. Goed gevoetbald. Felicitaties nu voor uh, go Ahead Eagles van de spelers van RKC. En het is een mooi gezicht. Al die meegereisde fans vanuit Deventer met de geel... Rode vlag. Het zijn er heel wat hoor. Een stuk of 3 vier ronden denk ik wel. En daarmee zit dat uitvak helemaal vol. 1-4. Een, een wanprestatie van RKC dat onmachtig was tegen een prima Ahead Eagles. De absolute start. Wanneer begint die en nou allemaal over, Adam van de Geer? Ja, ik weet het niet. Ik denk om een uur of elf in de binnenstad. Ik uh, heb uh, hier eigenlijk niks kunnen bemerken van een absoluut venijn. Ja, wel, wel. Eerlijk zijn. Herakles staat met 1-0 voor. Drie minuten extra speeltijd. Coutinho ging net aan de wandel met de bal in zijn strafschopgebied. Dat is niet handig als je keeper bent en je mag je handen gebruiken. en Je gaat dan vervolgens aan de wandel met linsen in je rug. Ja, bijna balverlies. Maar uiteindelijk uh, leverde het geen treffer op voor Herakles. Omdat Ado uiteindelijk kon uitverdedigen. Nou, nu krijgt Ado een vrije trap. Holla is gevloerd door Davidson. Vrije trap wordt door Ricky van Haarden zo meteen vanaf de middenlijn genomen. Aan de rechterkant. Tom Beugelsdijk is in het veld gekomen voor Geert. Nou, dat zorgt er ook voor dat er wat lengte is bij Ado voorin. Er is die bal van Van Haarden. Inderdaad richting Beugelsdijk. Weg wordt afgesneden bij Heraklis door Kankas Kolka. Dan komt Beugelsdijk inderdaad in balbezit. Aan de linkerkant geeft hij zelfs nog een bruikbare voorzet. Die door Schenkenveld uit het Schafselgebied wordt weggekopt. Opgevangen weer door Ado Den Haag. Dat het nu via Van Haarden vanaf de rechterkant weer probeert dan een voorzet in de geest van de wedstrijd. Die geplukt kan worden door Pasveer, zoals dat eigenlijk de hele tijd is. Die overigens in zijn geestdrift nog wel een aardappelspeler geloof ik meeneemt. Dat is uh, wie is dat? Mike van Duinen? Nee, Aaron Meijers. Nee, Van Duinen. Van Duinen is uh, naar de grond gegaan. Ja, die heeft ook uh, verder weinig kunnen laten zien in uh, deze wedstrijd. Heeft echt nog niet één aanspeelbare, goed aanspeelbare bal gehad. Nou, raakt is nog een keer met Duarte aan uh, de rechterkant. Uh, Randstrafschopgebied, aardige poging. Maar die uh, zelt ver en ver voor langs de goal van uh, Coutinho. De drie minuten extra zit er uh, voor uh, twee minuten betreft al op. Nog uh, één minuutje extra. En dan gaat Duarte van het veld af. En dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken... dat dus deze wissel gezien moet worden... als een applauswissel. Dat men toch wel beseft dat dit waarschijnlijk de laatste wedstrijd van Lerien Duarte is geweest in het zwart-witte shirt van Heracles. Hij wordt in elk geval naar de kant gehaald. Zijn vervanger is Edwin Jesse. Maar deze Duarte is hier bijna anderhalf jaar geweest. Heeft het fantastisch gedaan. Is de absolute smaakmaker vorig jaar geweest. En heeft ook in deze wedstrijd eigenlijk wel laten zien dat hij de allerbeste is. Ajax lijkt zijn volgende station te gaan worden. Hij krijgt in elk geval applaus van de 8500 hier vanavond in Almelo verzameld. Edwin Jesse mag de wedstrijd gaan volmaken namens Heracles. Ado gaat nog een keer inzet, aanzetten met zuiverloon inzet vanaf de ingooi. Vanaf de rechterkant. Linse vangt op. Maar die levert ook weer in. En zo leveren we hier, hier en daar wat in. Lange bal van Ado nu richting Esayas. Invaller zonder uh, hoofdrol. Want het eindstation ook in dit geval is weer Pasveer. Die kijkt nog eens wat om zich heen. Weet toch wel dat Van Duinen achter hem staat. Nou, dat weet de keeper van Iraklis. Gaat nu ver uittrappen. Ik zie hier Kamphuis al op zijn horloge kijken. Het einde is nabij. Kopbal nog van Kankas Kolka. Halverwege de Haagse helft. daar krijgt hem weer terug van Linsen. Gaat Iraklis nog één aanval opzetten. Dit is Davidson, de matchwinner. Dat lijkt hij te gaan worden. Krijgt de bal terug van Linsen. Davidsen nu bij de linker cornervlag. Balletje onder de voet. Ernstig lastig gevallen door twee, drie spelers van Ado Den Haag. Dat is ook de Australiër te veel. En dan uh, krijgt uh, Ado een vrije trap. Omdat Davidsen, nadat hij de bal kwijt is geraakt, een overtreding maakt op uh, Ricky van Haarden. Lange bal Dat van uh, lang. Zuiverloon. Komt uh, in de buurt van uh, Kramer. Kramer draait weg van... Uh, nou, oh, geen overtreding dacht ik. Bij Koenders, maar Koenders maakt nog een overtreding. Nou, in de absolute slotfase, Ronald. daar komt hij dan. Ja. De, laatste, de laatste teller van deze wedstrijd gaat Ricky van Haren namens ADO een vrije trap nemen. Dat doet hij een meter of 10, 15 over de middenlijn. Hij kijkt vanaf de rechterkant, iedereen zo'n beetje in het strafschopgebied. Daar komt die bal en daar komt Pasveer en die heeft hem te pakken. Nou, Kamphuis, ja, gelukkig. Hij maakt een einde aan deze wedstrijd. Spul voor Heracles, maar in de tweede helft was er werkelijk geen donder aan. Uh, Davidson is de enige man die het uh, doel heeft getroffen. Heracles speelde in de eerste helft best aardig. En Ado heeft het in de tweede helft geprobeerd. Toen was Heracles ook niet goed meer. Maar uiteindelijk overal Heracles de terechte winnaar van dit duel. Herr Achilles Adel dus 1-0 eerder Twente Herenveen 1-1 en RKC Go Ahead Eagles eindigde in 1-4. Het is rust in Eindhoven bij PSV Cambuur. daar is het nog niet gescoord 0-0. Radio 1, het NOS Journaal. met Christian Bonenbak. Een Amerikaanse aanval op Syrië laat nog even op zich wachten. Dat blijkt uit de persconferentie die president Obama eerder vanavond heeft gegeven. Hij zei erin dat hij de steun van het congres gaat zoeken voor zijn aanval. En het lijkt erop dat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... pas in de week van 9 september bijeenkomen om daarover te praten. Obama noemde de aanval van vorige week woensdag in Damaskus... de ergste chemische aanval van deze eeuw... en een aanval op de menselijke waardigheid. Hij is daarom erg begaan met de Syrische burgerbevolking...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 En dus zei Obama heel stellig dat hij besloten heeft dat er een aanval op Syrië komt. Het wordt een beperkte aanval met een duidelijk einde. Maar om Syrië aan te vallen heeft hij geen toestemming van het congres nodig. Maar hij zei dat hij die steun dus wel wil hebben. Of hij die ook krijgt is volgens correspondent Wessel de Jong nog maar de vraag.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 Leiders in het congres zijn in ieder geval blij met de aanpak van Obama. De Republikeinse senaatsleider McConnell zei dat Obama's rol als hoofd van de strijdkrachten steviger is wanneer hij gesteund wordt door het congres. En ook uit Groot-Brittannië komt steun. Premier Cameron twitterde dat hij de aanpak van Obama begrijpt en ondersteunt. Radio 1, NOS langs de lijn. En wij gaan verder met tennis. De US Open, Marcel Mesker. Ja, want uh, Nadal die doet het goed. Die heeft uh, de eerste twee sets te pakken tegen Ivan Dodik, de Kroaat. En zal wel verder niet uh, meer in de problemen komen. Um, ik uh, ben nog een paar uitslagen schuldig. David Ferrer bijvoorbeeld won in uh, vier sets van Kukushkin. En uh, de nummer tien van de plaatsvindt is de, de Canadees Milos Raunic. Die hele lange met die geweldige service gevaarlijke floater in de onderste helft van het schema. Die won van de Spanjaard Feliciano López... In, uh, vier sets. Dus wat dat betreft hebben we in ieder geval twee mannen die uh, de uitslagen al uh, hier uh, uh, op de lijst prijken. Nadal, dus uh, twee sets tegen 0 voor. En zojuist op het Louis Armstrong Stadion is een andere uh, grote lange man uh, begonnen, John Isner. En uh, hij staat een breek achter, dat is opvallend, of meestal verliest hij dus de service niet tegen de Duitser Philip Kohlschreiber. Zijn net begonnen, 3-2 voor de Duitser in de eerste set. Ik vertelde al net, PSV Cambuur, daar is het rust, ruststand 0-0. En dan gaat het feest gewoon weer door in de rust, neem ik aan, Edwin Cornelissen. Ja, wat dacht jij nou? Op dit moment op het veld de Philips Harmonie, opgericht in de 1911, die ja, mooie muziek ten gehore brengt. Het is natuurlijk een beetje dubbel vanavond. Het is enerzijds een gewone competitiewedstrijd. Dat heeft Filip de coach, ook steeds benadrukt. He, serieus naartoe leven. Een beetje afsluiten van alle festiviteiten. Maar dat geldt niet voor de rest van de club. Voor de fans, voor de directie. Uh, en ook na half elf, uh, na de wedstrijd, is er nog volop feest in het stadion. Ongeacht de uitslag. En als je kijkt naar het onafscheidelijke duo deze dagen. Dan luistert dat naar de naam Willy van der Kuilen, Tini Sanders. De eerste hebben we al gehoord. Mr. PSV, de laatste, dat is de algemeen directeur van PSV. Die mocht. Een 1913 centimeter lange taart aansnijden, bijvoorbeeld. Een van zijn vele activiteiten deze dagen. Maar wat je bij hem natuurlijk afvraagt, is: gaat het nou vandaag om het heden of om het verleden? Kijk, het is toch een dag waarin je vooral geacht wordt terug te kijken. 100 jaar. Zeker als je museum opent. Een museum zit niet in de toekomst, maar zit in het verleden. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat heel veel mensen extra genieten omdat ze veel vertrouwen in de toekomst hebben. Kijkend naar het team natuurlijk. De geluiden zijn bekend. Frisse ploeg. Wordt leuk gevoetbald. Maar hoe staat PSV er als club voor? Dat is natuurlijk uw business. Ja, maar de hele club is natuurlijk financieel en sportief kerngezond. En dat maakt natuurlijk iedereen ook met volste vertrouwen vooruitkijkt. Dus ik denk dat het een prachtig moment is om het te vieren. Maar goed, het is kort geleden nog wel anders geweest natuurlijk. U heeft behoorlijk pijn moeten ruimen. Ja, het was alleen nodig om wat streng op te treden financieel. En daar hebben we met het hele team en met iedereen en met hulp van heel Eindhoven-omsteken orde op zaken gesteld. En op een manier dat het gewoon structureel in orde is. Zoals PSV zich nu presenteert op het veld, hè, met een jonge ploeg en met een ploeg met ja, nog relatief onervaren spelers. Is dat ook de koers die de club in de toekomst wil varen? Uh, het antwoord is ja, hè, maar wel met de opmerking dat ook vandaag staat er een beetje ervaring bij. Uh, dus uh, we willen heel graag na de afgelopen week zoveel mogelijk ook Nederlanders hè, dichtbij uh, de spelers. Filip had vorige week 11 Nederlanders in de basisopstelling. Dat is natuurlijk in geen jaren meer gebeurd. Maar het is niet per se zo dat wij geen buitenlanders willen. En een beetje ervaring kan ook geen kwaad. Het is altijd de juiste mix. Maar je moet zorgen dat die mix de juiste kant op slaat. En u ziet aan de supporters dat dit de juiste kant is. Dat is met in meerderheid eigen spelers, jonge spelers, enthousiaste spelers. En dat is prima. Dat was opvallend. Op het moment dat uh, Philip Cocu werd gepresenteerd als trainer... Uh, werd de lat vrij laag gelegd hè, qua ambitie. Uh, het halen van de Champions League. Ja, het was niet het hoofddoel op zich, werd er gezegd. Um, dat is wel bescheiden voor een club als PSV. Met de omvang van PSV. Ja, denk ik denk vooral heel reëel was. Want het was niet alleen Philip Cocu. Uh, maar we hebben toen ook afscheid genomen van uh, de meest ervaren spelers. Hè, van en Stroopman en van Bommel en, Lertens, en men. En als je dan zegt, daar kies ik voor als club. Dan, vind ik, dan moet je als je daarvoor je jeugd binnenhaalt... Ook de trainer de ruimte geven om wat tijd te geven om hem weer opnieuw te gaan bouwen. En dat was de achtergrond. Dus het was niet een soort gebrek aan vertrouwen in Philip Cocu in tegendeel. Ik denk dat we daarmee een geweldige trainer hebben samen met Faber van der Werden Maar het was vooral natuurlijk realistisch ten aanzien van de spelers waar hij mee aan de slag was. Maar ik neem aan dat u in de verdere toekomst wel wat meer ambities heeft. PSV heeft altijd een sportieve ambitie om aan de top mee te strijden. Altijd. Um... In hoeverre kan dat ook Europees nog? Want het lijkt erop dat het gat tussen Nederland en uh, ja, de grote voetballanden in Europa wel heel groot wordt. Hè? Ja, dat is waar. Alleen uh, wij hopen natuurlijk dat Financial Fair Play, wat het vandaag voor een stuk doet, de ruimte wat kleiner maakt. Dan moet je ook een keer het geluk hebben. Hè? Als PSV nu zich wel geplaatst had voor de Champions League uh, en daar een paar wedstrijden meegevoegd had, dan, dan ga je het gat al kleiner maken. Dus ik sluit niet uit dat de toekomst wel degelijk... Uh, Zonder nou te zeggen dat we meteen uh, he, bij, de, bij de top 8 landen meevoetballen, maar een goede rol kunnen spelen ook op Europees niveau. En dat zei Tini Sanders, de voorzitter van TSV tegen Edwin Cornelissen. We gaan terug naar eerder op de avond. Twente Heerenveen Veen eindigt in 1-1. Heer Veen had misschien vooraf getekend voor een punt. Maar ja, als je tot twee minuten voor tijd gelijk staat of uh, uh, voorstaat, dan is een gelijkspel toch zuur voor de trainer van Heerenveen. Veen. Arno Vermeulen, praat met hem. Marco van Barst, was een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk uh, één punt op dezelfde knappe prestatie. Maar ik neem aan dat je toch lang gedacht hebt dat je er uh, drie mee uh, naar Heerenveen kon nemen. Op een gegeven moment wel, ja. Want als je zo rond de 88ste minuut zit en staan staat nog steeds 1-0 voor... dan ga je er wel uh, sterk over nadenken, ja. Maar goed, uh, de wedstrijd duurt uh, 90 minuten en nog een paar minuten. En uh, dat is vandaag ook voor ons... Uh, ja, pijnlijk gebleken. Uh, het was op zich een, uh, denk ik ook uh, een terechte uitslag hoor. Maar ja, je bent uiteindelijk zo dichtbij. En dan wil je hem eigenlijk ook uh, uh, winnend uh, afsluiten. En dat is helaas niet gelukt aan de andere kant. We kunnen hier wel mee leven. Mist twee belangrijke spelers. Vind Boga zonder ze niet bij als spits. Je loste dat op met Joey van den Berg. Waarom deed je het op die manier? Uh, Joey is een complete speler. Die heeft ook in het verleden uh, in de spits gespeeld. Of overal wel gespeeld. Dus uh, nou ja, dat is een manier om in ieder geval... Uh, ja, wat, wat langer in balbezit te blijven en te kijken in hoeverre zij, uh, zeg maar, doordekken van achteruit. Nou, Sven uh, op het midden van de plaats van Maarten. Kijk, zij zullen dan ook tot keuzes moeten komen, uh, gaan ze doordekken, ja of nee. Nou, dat, dat, uh, was, bij ons in balbezit was dat nou niet zo'n heel uh, probleem voor ze, want we waren hem redelijk snel kwijt. Zij hebben het meeste bal gehad, maar het stond op zich wel redelijk en uh, we hebben het lang kunnen volhouden. Zelfs nog met een paar gevaarlijke counters uh, ook gevaarlijk geweest. Met wat één keer dan resulteerde in een doelpunt. Dus ja, we zijn wat dat betreft lang in de wedstrijd geweest. Ze hebben kaart geknokt, dus ik kan alleen maar tevreden zijn. Respect voor je verdedigers. Die starten zich met lijf en leden voortdurend uh, voor elke bal die er voor de goal komt. Hè? Ja, dat was zeker zo. En een paar keer zat het ook mee hoor. Maar goed, kijk Trent is gewoon een goed voetbal aan de ploeg. Veel uh, initiatief. Dat heb ik vorige week ook gezien tegen Vitesse. En ook vanavond weer. Ze pakken de bal. En ze gaan voetballen. En uh, ja, ze maken het je heel moeilijk. Ze dwingen je constant keuzes. Uh, vaak kom je dan een 1 tegen 1 te staan. Dat hebben we in het begin hebben we dat minder goed gedaan dan op het einde. En uh, ja, goed, je weet ook dat zolang ze achter staan, hoe meer risico ze nemen, hoe gevaarlijker het wordt. En wij hadden, wij hadden nog steeds wel uh, ja, goede countermogelijkheden. En uh, als je dan uiteindelijk uh, die 2-0 kan maken, dan uh, sluit je het af. En daar uh, waren we ook niet toe in staat. En dat was jammer. Ik vind was geblesseerd. Um, nou ja, transferperiode weten we. Maandag om 12 uur s'nachts, dan is dat uh, voorbij. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Ben je er zeker van dat hij uh, bij jullie blijft? Ja, ik ben er niet zeker van, maar ik denk, ik denk het wel. Ik, ik weet niet uh, wat, of er iets anders speelt. Dus, uh, en ik ben daar eerlijk gezegd ook nu niet mee bezig. En dat zei Marco van Basten tegen Arno van Meulen... die daarna naar de spits van FC Twente, Luc Castagnos, ging. Luc, hij wilde er niet in. Ja, bij heel veel niet wilde hij er niet in. Vandaag. Maar ja, gelukkig hebben we tot de laatste minuut gestreden voor een punt. En uh, hebben we tot mentaliteit uiteindelijk toch wel die punt gekregen. Eerste helft, wil je die drie kansen even langslopen? Uh, want dat waren wel drie serieuze kansen die jij had, hè? Die twee kopballen en dat schot voorlangs. Uh, Goeie voorzet van Doezan. Ik wil hem in de verder hoek knikken. En uh, ja, die bal gaat over. Goeie bal van Rosales weer. Uh, ja, keeper ging naar links... Maar kwam goed terug en kon hem pakken. En, uh, goede bal van Kel. Ik loop door. Ja, ik hem in de verhoek, hoek, maar ik raak die bal niet goed. Tweede helft. Uh, Beer er mooi voorbij. Dan ligt die keeper weer in de weg. Zo schiet het ook niet op. Ja, ik uh, ja, was wel meer dan uh, alles of niet. kon er ook in, maar stond ook goed uh, bij de eerste keeper. Wat doet het met je zelfvertrouwen als spits? Want je wordt natuurlijk beoordeeld op het maken van doelpunten. Ja, klopt. Je wordt boordeld op je doelpunt en uh, ja, als je die niet in gaat uh, ja, ben je teleurgesteld. Maar uh, daarna is er uh, weer een mooie wedstrijd tegen PSV. En uh, ja, dan hebben we een nieuwe kans om, uh, om een goede wedstrijd uh, te maken. Teleurstelling begrijp ik, maar word je er ook als spits toch onzeker van? Ga je anders handelen als je dat soort kansen mist of is het de volgende keer weer precies hetzelfde? Natuurlijk, ja, gewoon precies weer hetzelfde doen. En uh, ja, zoals je zelf jezelf gaat twijfelen dan uh, wordt het alleen maar moeilijker denk ik. Maar je moet gewoon doorgaan en uh, ja, de volgende keer dat er weer een mooie wedstrijd voor de, voor de boeg. Vorige week uh, Vitesse, uh, nu Heerenveen. Uh, daar halen jullie te weinig punten uit. Klopt. Uh, ja, hoeveel voetballen en hoeveel kansen we creëren. Uh, ja. Die twee wedstrijden hadden we gewoon uh, ja, kunnen winnen, zeker. Kunnen winnen. Jullie hebben vijf wedstrijden gespeeld met toch voor een deel wel een nieuw elftal. Maken ze een tussenbalans op? <laughs> Ja, tot nu toe vind ik het niet slecht gaan, voetballend. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het om de punten en uh, het resultaat telt. En uh, als je goed naar ons resultaat kijkt, ja. De laatste twee wedstrijden hoorden gewoon eigenlijk gewoon zes punten te zijn. NOS langs de lijn met Ronald Booth. Even if I am in love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 Ook alweer van bijna 30 jaar geleden, Marlene on the wall van Suzanne Vega. PSV, Cambuur, uh, ja, Cambuur uh, ze, ze doet nog steeds niet mee met het feestje, Frank Wielheid. Nee, ze hebben een volledig eigen feestje. Na 48 minuten is het nog 0-0. En ik stel me zo voor dat bij PSV toen het programma bekend werd... en ze zagen dat op deze dag Kambuur op het programma stond... Zij zullen hebben gedacht, Pooi, dat varkentje is wel te wassen. Maar dit varkentje gaat voorlopig nog niet gebraden op een schaal liggen met een appeltje in de mond. Zo gemakkelijk zal het zeer zeker niet gaan voor PSV in dit duel. Dat zie je ook in de beginfase van de tweede helft. Je ziet dat PSV graag het tempo wil opschroeven. Dat ze graag wat sneller... Wat dieper willen gaan uh, spelen. Maar uh, bij Cambuur... Uh, doen ze er alles aan om dat te voorkomen. En met succes in die openingsminuten van de tweede helft. Want ook zij weten. In de eerste minuten van de tweede helft. Daar kunnen we misschien wel een puntje veilig stellen. Als PSV wat raadloos wordt. Wat ruimte moet gaan weggeven in de loop van de tweede helft. En dan is er misschien zelfs nog wel wat meer te halen. Brenet voor PSV over de rechterkant. Met Park die naar binnen toe trekt. Brennet gaat uh, buitenom. Krijgt dan ook de bal aan de zijlijn weer terug. Terug naar Park. Dubbele 1-2 dus. Park opnieuw ruzie met de bal. Net als in de eerste helft voortdurend. En uh, het levert hem wel uiteindelijk een vrije trap op, omdat hij met veldballen te maken krijgt, die maakt dan een overtreding precies op het moment dat Park over de bal struikelt en uh, dus kan PSV weer wat mensen mee naar voren sturen het gevaarlijkste is PSV geweest naar de standaard uh, situatie, dat was een hoekschop en dit lijkt erop, maar dat is het natuurlijk niet, maar het is wel uh, een standaard situatie waarbij Bruma weer mee naar voren toe komt en uh, dat was de man die uiteindelijk gevaarlijk werd, daar moeten uh, de paas gaan komen. Het is Maher die hem op randje strafschapgebied legt. Daarvoor Hendricks. En oh! Onderkant lat. De bal stuit er weer uit. Hendricks daar bijna zijn debuut in de basis. Bekroond met een doelpunt. Maar de bal stuit het onderkant lat weer weg. Een ingestudeerde vrije trap. Uiteindelijk is het Bruma wel die de bal raakt. En die jaagt hem dan hoog over de goal heen. Maar Hendricks, die waren ze bij Kambuur even vergeten. Van 16 meter schiet hij de bal onderkant lat. Nienuis kansloos. Want die stond te ver voor zijn doel. En uh, was dus eigenlijk al gezien op het moment dat Hendrik schoot. Maar uh, Kambuur wordt gelet, gered door uh, de lat. Na 50 minuten is het nog steeds 0-0. Uh, en zal PSV zich nu ook beseffen, standaard situaties. Misschien moeten we daar maar wat meer uh, op, op, naar op zoek gaan in uh, dit duel. Want echt heel veel vrije trappen hebben ze niet gehad. En als dan bijvoorbeeld de paai achter de bal gaat staan. Dat is, het is bepaald nog niet zijn dag. Mislukt werkelijk alles wat hij bedenkt. Vrije trap voor PSV als Kambuur onzorgvuldig uitverdedigd. En dus de Eindhovenaren bijna 100% balbezit hebben in het begin van de tweede helft. Met Schaars die op zoek gaat naar Willems. Terug naar Schaars die loopt door. Heeft ruimte. Bakker is vergeten mee te lopen. Moet dan wat meters inhalen. Doet dat uiteindelijk ook. Met Locadia die daar even de bal opvangt. Slordige breedtepaas van Maher. Die probeert Park te zoeken. Maar hij vindt uiteindelijk Bijker. Dan kan Kambuur counteren. Doen ze onzorgvuldig via eh, veldballen aan de linkerkant. En eh, dus kan PSV overnemen. Nu is er ruimte voor Park op rechts met een voorstel. Oei, dat ziet er niet best uit. Het, het houdt een beetje... De helft tussen een schot en een voorzet. Het was geen schot, het was geen voorzet. Het leek eigenlijk totaal nergens op. 51 minuten onderweg. PSV Cambuur 0-0. En dan de US Open. Zit jij nog steeds naar Isner tegen Koolschrijver te kijken, Marcella? Ja, ja, ja, die zitten in de eerste set. En het is uh, spannend, want Koolschrijver serveert nu voor de eerste setwinst. Leidt met 5-4. Had zo even een uh, setpoint, maar uh, hij sloeg de bal achter de lijn. En dat is interessant, want Isner verliest niet zo vaak uh, zijn uh, service. En uh, nu een hele goede Goede service van Koolschrijver, tenminste. Is een challenge die bal, maar lijkt goed. Dus komt hij op zijn tweede setpoint. Dus als Koolschrijver hier uh, de, uh, ja, de bal is uh, gewoon in. Dus het wordt uh, tweede setpoint uh, voor Philip uh, uh, Koolschrijver. Trouwens, Sejant uh, details. Ze speelde vorig jaar in de derde ronde ook tegen elkaar. Toen uh, won Kolschreiber in vijf sets. Dus uh, wat dat betreft is dit nou niet de ideale tegenstander voor John Isner. De nummer één van Amerika. Nou, daar gaat uh, de tweede service van Kolschreiber. Korte bal, dropshot. En ja, daar kan die lange man uh, niet tegenop. Dus de eerste set gaat met uh, 6-4 naar Filip uh, een Beetje verrassend, uh, alhoewel die wel bij de top 25 van de wereld hoort. Hij houdt er ook van in die uh, underdog-positie te zitten. Maar John Isner is natuurlijk toch favoriet hier in eigen huis. De goede warming-up gehad met een aantal finale plaatsen. is de nummer 17 van de wereld. Dus uh, hij is boos, smijt zijn t-shirt op de grond. Maar ik weet zeker dat hij nog wat terugkomt. Er is 7 minuten gespeeld in de tweede helft bij PSV Cambuur. Het is daar nog 0-0. Drie wedstrijden afgelopen. Twente Heerenveen, 1-1. Heracles, Ado Den Haag, 1-0. En RKC Coed Eagles, 1-4. Meer over die wedstrijden en natuurlijk het buitenlands voetbal in het laatste uur van Langs de lijn na het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. Tot zo Sport op Radio 1 de divisie morgen om 2 uur. Groningen-Ajax. In de 6 minuten van tijd die deze wedstrijd nog uh, rijk is. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in Langs de Lijn. En ook AZ Vitesse. Met een voorzet en die bal zit erin. Tex utrecht Richting de tweede paal via de lat zeg. Oei. En normaal 5, vijf Feyenoord-Roda. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. Verder op Motorsport, de Vuelta, DK WK Judo en Tennis. NOS Langs de Lijn morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Creatieve technologie. Bij ons vindt u ruim 14.000 kantoorartikelen bij elkaar. Daarom bespaart u zoveel tijd. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.